Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live. Saskia Stuyveling van de Algemene Rekenkamer. En een debat over de vraag of jongeren tot hun 23ste op school moeten blijven. als ze nog geen diploma hebben. Nationaal ja. Marjan Kokboek.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 Dat liep tijdens het gala uit de hand en er ontstond een vechtpartij. De verdachte schoot daarbij op zijn belagers. Hij had die avond een wapen bij zich omdat hij zich bedreigd voelde. De FIAT begint een onderzoek naar fraude bij een thuiszorgorganisatie in Aalsmeer. De instelling zou twee jaar lang meer uren bij de verzekering hebben gedeclareerd... dan er daadwerkelijk aan zorg werd geleverd, zegt een woordvoerder. Uh, nou, de FIAT verdenkt een thuiszorgorganisatie in Aalsmeer van fraude met geld bestemd voor de thuiszorg... En het zou gaan uh, om ongeveer 1 miljoen euro. De 68-jarige directeur wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Zijn huis, auto, bankrekeningen en andere bezittingen zijn in beslag genomen. IJsdoom Almere spant een kort geding aan tegen de schaatsbond KNSB. De bedrijven achter de nieuw te bouwen hal willen dat de bond snel bekend maakt... welke ijsbaan het schaatscentrum van Nederland wordt. Naast IJsdoom Almere zijn ook Transportium in Zoetermeer... en het Heerenveense Tialf in de race. De schaatsbond en sportkoepel NOC-NSF nemen op 8 september een besluit... en niet op 8 augustus, zoals eerder was aangekondigd. Dan nog het weer, geregeld zon, maar ook enkele uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft overal droog en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen enkele buien, maar ook zon. En zondag zonnige periode en 17 tot 22 graden. Verkeersinformatie van de AMB John Suhooka. Met fiets op de Ring Amsterdam. De A10 west richting Zaanstad, 3 kilometer voor de Koenten Op de A13 richting Rotterdam, daar staat tussen Delft de Zuid en knooppunt klein 7 kilometer. En dat komt er dan ongeluk op de A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer. Daar is de linkerijs ook dicht. Ook nog veel vertraging op de A15. Nijmegen richting Gorken. Tussen Knopendel en, en Affleerdam 7 kilometer na ongeluk met twee vrachtwagens. Maar inmiddels zijn. Daar allerlei zoken weer open. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leuzen-Zuid drie kilometer. Zometeen in vrijdagmiddag live moeten jongeren tot een 23 e op school blijven... als ze nog geen diploma hebben.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten jongeren tot hun 23e op school blijven als ze nog geen diploma hebben? Pieter Heelhorst, onderwijswethouder in Amsterdam, vindt van wel... Lot, Luterman van het Scholierencomité LAX vindt van niet. En ze gaan daar zo direct samen over debatteren. Je kunt erop reageren. Je kunt ons dus twitteren. Afrovml. Wat vind je? Tot je 23ste op school blijven zonder diploma of niet. En je kunt ons dus ook bekijken op de website. vrijdagmiddaglive.afro.nl. Maar eerst gaan we door met het gesprek met Saskia Stuiveling... hoofd van de Algemene Rikkenkamer. Uh, Ja, We sloten net af bij het deel uh, ja, waar, waarin de politiek soms zegt... Van, uh, over uw rapporten die kloppen niet... en de vraag of u dan nog wel voldoende serieus genomen wordt. Want inderdaad, Stef Blok, we hadden het over een bc... u zei, uh, uh, jouw bezuinigingen zijn wensdenken. Hij zegt, nee hoor, dat gaat wel lukken. Opstelten. waar het over de plukse wetgeving... u zegt, dat ga je niet halen. Hij zegt, dat ga ik wel halen. Uh, Dijsselbloem zegt, sowieso wel liggen op koers met de bezuiniging. Wat hebben die rapporten, denk ik, als leek dan voor effect? Nou, in ieder geval dat je over twee jaar kunt zeggen wie gelijk had. Um, maar bovendien hebben ze toch als effect vaak... dat er misschien uh, niet meteen wordt gereageerd met instemming... maar dat doorcijpelt ook bij de Kamerleden, wat onze opvatting is. Uh, en dan kunnen zij het debat voorzetten met de ministers... bijvoorbeeld in de verantwoordingsdebatten die ze nu aan het voeren zijn... en sterker nog in de begrotingsdebatten die ze in het najaar gaan voeren. Ja, die verantwoordingsdebatten daar bent u blij mee. Maar ze gaan heel vaak juist niet over of ze het wel of niet bereikt hebben... maar juist over wat ze allemaal weer willen gaan doen. Ja, de nieuwe plannen. Maar uh, dat valt wel mee... als ze de commissievergadering bereiken, dan gaat het weer wel vaak over... Achter de uh, onze schermen? Nee, dat, dat zijn uh, op zichzelf open commissievergaderingen... Ja, nou ja, de, uh, maar dan is het wat technischer geworden en wat, uh, uh, nou ja, wat vakmatiger. Alleen over justitie, alleen over defensie, hmm. alleen over sociale zaken. U zegt, uh, over twee jaar blijkt dan wel wie er gelijk had. Maar ja. uh, het, het, het duurt wel vaak lang en vaak ook langer. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, die fraude met die uh, toeslagen die de ja. Belastingdienst moet uitbetalen. Ja. Ik geloof zeven of acht jaar geleden al. Ja. Hebt u daar uitgebreid voor gewaarschuwd. En toch was Frans Wekenstaatssecretaris staatssecretaris, bijna verbaasd toen nu bleek... Dat allerlei Bulgaren daarmee gesjoemeld hadden. Uh, ja, dat komt wel vaker voor dat wij op risico's wijzen. Maar dat is een heel lastig punt van ons vak. Um, het verdronken kalf moet echt verdronken zijn... voordat er naar ons geluisterd wordt. Uh, en tegen de tijd dat we zeggen, kijk, daar staat een kalf... en nou echt, echt pas nou op, hij verdrinkt nou echt, bijna... Ja. dan kost het nog echt veel moeite om iedereen te overtuigen... van het feit dat dat kalf echt gaat verdrinken. Ja, en, en eigenlijk was het ook niet alleen dat u dat zei... maar er was gewoon één tv-programma... waar een aantal Bulgaren met bankpasjes uit Nederland liepen. Ja, nu deze laatste keer. Dat ja. het, uh, ja, is, nou, maar dat, dat is toch heel frustrerend dat u acht jaar lang zegt... jongens, pas nou op... Er gebeurt niks en er komt één tv-programma. Met alle respect voor dat programma overigens. Ik bedoel, goed gedaan. Oh ja, exact. Uh, ons kan het eigenlijk niet schelen wie de informatiepositie van de Tweede Kamer of de politiek verbetert, als hij maar verbeterd wordt. Ja, maar en dat gebeurt dat dus acht jaar niet in feite, hè? Ik ja, het... de informatie lag er wel, maar er werd niks mee gedaan. Uh, niet alles lukt altijd, en niet alles lukt a tempo altijd. Maar over het algemeen uh, zijn er uh, zaken die heel langzamerhand toch de kant op schuiven die wij vinden dat er moet in, het, uh, in de vorige eeuw. Uh, Je moet we... heel veel geduld hebben. Nee, we hebben vorige, vorige eeuw tien jaar lang gewerkt aan het op orde krijgen van de boekhouding. Gewoon de rechtmatigheid. En dat vindt iedereen nu doodnormaal. Daar hebben we vorige eeuw echt tien jaar kei en keihard aan gewerkt. Met de Tweede Kamer en met de administraties. En nu vindt iedereen dat normaal dat in mei daar een jaarrekening richt... die voor 99 punt zoveel procent rechtmatig is. Zou u niet dingen af moeten kunnen dwingen? Uh, nee, want wij zijn niet gekozen, wij zijn benoemd. Uh, en ik vind niet dat het bij de democratie hoort dat een benoemd orgaan uh, dwangmiddelen moet hebben. Dus u levert informatie, blijft geduldig wachten? Uh, oh, nee, nee, we blijven niet geduldig wachten. We tamboureren erop, we recyclen het, we zetten het op onze website. Mm -hmm. We geven Kamervragen nog eens even extra swing. We doen er alles aan ja. om de gegeven. Kijk, we willen de bal wel op de stip leggen. Maar wij zijn niet degene die de ballen toe in ze Dat zullen echte politici moeten doen. Of wij journalisten dan? Eh, uh, maar, met diezelfde informatie. Oh ja, u kunt ook niet verder dan de bal op de stip leggen. Ook Uiteindelijk beslist u ook niet. Nee, nee daar heeft u 100% gelijk in. Uh, ik, ik las ook dat, oh, dat, dat, u, dat u graag uh, de crisis wil snappen. En uh, ook alles daar vanzelf natuurlijk over leest. Al jaren. Ja. Snapt ja. u hem inmiddels? Uh, <laughs> Nou, uh, in mijn ogen zijn het een aantal lagen die tegelijkertijd elkaar versterken en die we ook kunnen gebruiken om uit de crisis te komen. Uh, en een van de lagen die vind ik heel weinig in beeld is, is dat crisis of geen crisis, er ondertussen een enorme uh, migratie is van papieren informatie naar webinformatie, naar data die beschikbaar zijn. En dat eigenlijk de hele papieren wereld waar informatieoverdracht plaatsvindt, gemarginaliseerd wordt ten opzichte van het relatieve belang wat enorm toeneemt van internetinformatie. En wat is de link met de crisis? Nou, de link met de crisis is dat je, eh, als je bijvoorbeeld nu maatregelen zou nemen... en je zou pas normaal... Zeg maar in de klassieke manier een evaluatie kunnen hebben over vijf jaar en dan op papier. Kan je nu, als je probeert dat goed te doen. met behulp van open data en uitwisseling ook met burgers. kan je proberen om eh, zeg maar die waarheid over de werkelijkheid veel sneller u te halen. Bedoelt dat Dat wij weten waar ons geld aan uitgegeven wordt? Ja, maar ook dat je corrigerend werkt op, eh, als er wordt beweerd dat het goed gaat hier, en dat je dan zegt... nee, het gaat niet zo goed, want kijk maar... Dus daar, dat de hoe, hoe zou dat werken? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik kan er alleen een voorbeeld van geven... Uh, uit de Amerikaanse geschiedenis op het ogenblik. Obama die heeft een website die heet recovery.gov. Uh, en daar houdt hij elektronisch bij, op een kaart van Amerika... hoe het geld wat hij in de economie... Pompt om de crisis te bezweren en arbeidsplaatsen te behouden... hoe dat tot op zipcode, dus op postcode-niveau bij de mensen terechtkomt. En de mensen kunnen dan terug mailen of dat klopt wat er op die site staat. Ja, ja er, die er staat bijvoorbeeld heeft. de gemeente Apeldoorn krijgt 40.000 euro... En, die, en in Apeldoorn kunnen ze zeggen wij hebben die nooit gezien. Nou, zeker nog, die krijgt 40.000 euro om een bepaalde leraar op een basisschool eh, zijn baan te laten behouden, zodat het onderwijskwaliteit in stand blijft. Maar die leraar is er niet meer. Dan twittert dus een moeder, of die stuurt terug, eh, volgens mij moet hier een leraar zitten, maar die zit er niet. En gebeurt nou. er dan wat mee? Ja, want dat komt, zoals dat heet in Amerika, in een dashboard. Uh, en uh, als er dus veel van dat soort berichten komen... dan gaan auditmensen, dus zeg maar controleurs zoals wij... Ja. gaan daar naartoe waar al die berichten samenkomen. En dan wordt het geld daar weggehaald. Dan wordt het in projecten gestopt die wel kloppen... waar weinig berichten over zijn, of alleen maar goede berichten. Dan wordt het opgelost uh, waar daar kennelijk iets mis is gegaan. Uh -huh. En... Dat betekent dus dat je veel sneller en effectiever en directer weet... wat er met je geld gebeurt en wat de effecten zijn in de echte samenleving. En niet alleen op papier. De Nederlandse overheid zou toch ook wel weten dat er het internet bestaat en dat dit kan? Het klinkt zo simpel. Ja, maar het kost mij echt veel moeite om in Nederland gesprekspartners te vinden bij de overheid... die iets snappen van open data, open spending. U uh, is... meent het. Bedoel, het? het bestaat Echt al wel? een tijdje. Terwijl, maar hier en daar zijn wat initiatieven. Maar in Den Haag is er niet een beslissing... dat de overheid op open data gaat werken. Dat heeft Obama op 8 mei jongstleden in Amerika wel beslist. In Engeland heb je een instituut wat gefinancierd wordt... door de Engelse overheid voor 10 miljoen pond. Dat is natuurlijk niks. Wat als opdracht heeft om slimme dingen te doen met open data. Hm. Hier in Nederland lukt het erg slecht om die beweging... Ten eerste onder de aandacht te brengen van de overheid. En ten tweede een overheid te krijgen die daar bereid is om leuke dingen mee te doen. Bovendien ontzettend effectieve dingen mee te doen. Ja, ik hoop... Uh, de, de, nou ja, er zijn ongetwijfeld ambtenaren die, en misschien ook wel ministers... die naar dit programma luisteren. Dus ik, ik zou zeggen, aan die luisteraars neem deze suggestie vooral mee. Nog even, uh, want dat is een ander ding wat heel erg speelt op dit ogenblik. Dat is uh, uh, niet die vliegende Vira, want zo worden die JSF's genoemd... maar de werkelijke Vira, die trein. Oh ja. Dat is ook nogal uit de hand gelopen. U, ja. heeft, u heeft daar ook eerder onderzoek naar gedaan, hè? Ja. Uh, de, de, de, Met name de exploitatie. Dat het die, kwam voor dat niet, niet... niet als een verrassing. Nou, dat, de techniek van deze trein natuurlijk wel. Wij gaan niet over de kwaliteit van een trein die aangeschaft wordt. Nee, maar hebben wij nog een kans dat we geld terug kunnen halen in Italië? Denk ik zou het absoluut niet weten. En er is een enquêtecommissie nu door de Tweede Kamer ingesteld. Dus ik neem aan dat die daar de vinger aan de pols zullen houden. En ook naar de contracten zullen kijken. Of hadden wij ook op basis van uw rapporten kunnen weten dat het een mislukking nou, zou worden? Op basis van onze rapporten was in ieder geval duidelijk dat de exploitatie niet een sluitende... Beeld gaf dat er altijd geld bij moest. Dat dat sowieso al onhaalbaar was. Maar niet dat het onveilige treinen waren. Nee, we gingen niet over de veiligheid. Dus u kunt ook niks zeggen over wel of niet zinnige claims van Italianen naar ons of andersom. Nee, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. En uh, de enquêtecommissie moet nog van start gaan. Ik weet wel dat mijn Belgische collega's al bezig zijn ja. zich op te maken om er naar te kijken wat ja, in België Ja, er zouden is. onregelmatigheden met de prijs zijn. Dus is dat ja. niet voor u ook een taak? Om nou, dat te we, we, we, we hebben contact met de collega's in België om te kijken wat die doen. En kijk, we proberen onze uh, uh, energie natuurlijk te behouden voor de dingen die een toegevoegde waarde hebben. Dus als anderen iets uitzoeken, dan wachten we even <laughs> rustig af. Het niet. Maar het zou kunnen dat u Het zou kunnen, ja zeker, het zou kunnen. De Vira gaat onderzoeken. U bent benoemd voor het leven, dat wil zeggen tot uw 70 Ja. Nog kap twee jaar, geloof ik. Ja. En daarna? Oh, vast iets anders. <laughs> maar wat? <laughs> nou ja, iets met uh, open data of zo, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ik zou het vooral doen. Ik denk dat we er veel baat bij hebben. <laughs> Succes bij uw werk. Dank voor dit gesprek, Saskia Stuiveling. Graag gedaan. En dan nu weer muziek. Hadewiegminis. De nieuwe single van het album van Harderwieg Minis. En uh, twee gelukkigen hebben dat gesigneerde album uh, gewonnen. Dat zijn Francine van Leeuwen en Richard ten Borgen of Bargen. Dat kan ik niet helemaal goed zien, maar in ieder geval... Richard zelf zal ongetwijfeld weten dat hij gereageerd heeft. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer. verzetten, twee katheders klaar en twee mensen met verstand van zaken. Zoals altijd natuurlijk daarachter. In, en vandaag gaat het over de kwalificatie. Plicht. want je hebt in Nederland naast die leerplicht namelijk ook een kwalificatieplicht. Dat betekent dat jongeren naar school moeten tot ze minimaal een eh, diploma HAVO, VWO, MBO niveau eh, op zak hebben. Maar vroegtijdig school verlaten komt nog veel voor, voornamelijk bij leerlingen van 18 jaar en ouder. 80 procent daarvan is 18 jaar of ouder. En daarom wil de Amsterdamse onderwijswethouder Pieter Hilhorst samen met zijn Rotterdamse collega... de huidige kwalificatieplicht opschroeven van 18 naar 23 jaar. Gaat hij over in het debat met Annelotte Lutterman... bestuurslid van het scholierencomité. Laks, allebei welkom. Annelotte, jij bent nog leerplichtig? Ja, ik ben nog leerplichtig. Hoe lang ja. nog? Uh, nou ja, ik ben nu 16 en uh, ik zit op het gymnasium... dus ik moet nog wel eventjes. Om een diploma te halen. Minimaal twee jaar. Uh, of, of, of wil je het sneller doen? Uh, nee, ik denk dat ik die twee, twee jaar Toch wel nodig, nodig heb. Ja. Pieter Hillels gestudeerd. Ja. Natuurlijk. En middelbaar onderwijs afgemaakt dus. Nooit aan gedacht in die periode toen om te stoppen? Voortijdig? Nee. nee. Niet in uw hoofd opgekomen zelfs? Nee. Nee, dus dat probleem dat kent u van, van, van die tijd uit ervaring niet. U gaat debatteren eh, met Anne Lotte over de stelling... jongeren moeten tot hun 23e op school blijven als ze nog geen diploma hebben. U krijgt eerst allebei een halve minuut om even uw standpunt neer te zetten... en daarna mag u elkaar ook eh, onderbreken. Eh, Pieter Hillelst, u bent voor die stelling, dus even een halve minuut om uit te leggen waarom. In Amsterdam zijn we ongelooflijk druk bezig geweest om te zorgen dat leerlingen niet uitvallen zonder papiertje waarmee ze kans maken op de arbeidsmarkt. Daar zijn we heel erg in geslaagd, maar we lopen tegen een probleem aan. Namelijk zodra leerlingen 18 zijn, hebben we er niks meer over te zeggen. En op dat moment merken we dat er ongelooflijk veel kinderen uitvallen. En wij willen niet wegkijken als kinderen afglijden. Daarom zeggen we, zorg dat kinderen tot 23 jaar binnenboord blijven, zodat we ze kunnen helpen om een papiertje te krijgen waarmee ze kans maken op de arbeidsmarkt. Pieter Geelhorst. De volgende halve minuut voor Annelotte Luterman. Uh om uit te leggen waarom je tegen de stelling bent. Ja, nou, het lakt dus hierop tegen. Omdat wij vinden dat op het moment dat je de grens naar 18 jaar legt... Uh, naar, 28, naar 23 jaar legt, je eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. Want iets wat je zes jaar niet gelukt is... namelijk het motiveren van een scholier om voor die start kwalificatie te gaan... moet dan maar in die laatste uh, andere jaren die je nog hebt. Nou, hier zijn wij op tegen. Want wij vinden dat verplicht hiervoor niet de juiste manier is. Het is je niet gelukt die leerlingen te motiveren. En wij vinden dat op het moment dat een scholier 18 jaar is... Uh, zij een wel overwogen kunnen. Maken om alsnog wel of niet voor dat diploma te gaan. Mooi getuind. Pieter, heel ja, Zo'n verplichting gaat niet werken. Nee. Wat het raar is, is dat er soms het idee bestaat alsof mensen ervoor kiezen om dropout te zijn. En wat er gebeurt, is dat mensen er niet voor kiezen om dropout te zijn. Maar dat ze op een gegeven moment minder gemotiveerd zijn en dat ze dan het laten lopen. En ik wil niet dat een school kinderen die uiteindelijk minder gemotiveerd zijn aan een lot overlaat. En dezelfde argumenten die jij gebruikt, waren ook de argumenten die gebruikt werden. toen we de, plicht, de kwalificatieplicht van 16 naar 18 uh, verhoogden. Toen werd ook gezegd: als iemand niet gemotiveerd is, kan je hem niet helpen. En dat hebben wij juist laten zien... dat als je een titel hebt om met die scholen te praten... dat je kan zeggen van... Heb je je verzuimadministratie uh, op orde? Veel scholen wisten niet eens of leerlingen in de klas zaten of niet. Wij hebben gezorgd omdat er een kwalificatieplicht was... dat scholen dat doen en dat ze boetes krijgen op het moment dat ze dat niet doen. Nou ja, Het is heel mooi. Ik ben het namelijk helemaal met u eens. Leerlingen moeten in de klas mooi. zitten. Leerlingen moeten een kwalificatieplicht halen. Want dat vinden wij heel erg belangrijk. Maar wat wij ook heel erg belangrijk vinden... is dat uh, leerlingen gemotiveerd worden voor die stadkwalificatie. En dat is wat er nu ontbreekt. We blijven achter de feiten aanlopen... door die kwalificatieplichten maar op 23 te zetten. Wat we blijven doen is zeggen... oké, okay, op ons 18e jaar... Lukt het niet, we stellen het wel oud naar 23. Want wat moet er dan wel gebeuren? Dat moeten je? we niet doen. Wat we wel moeten doen, is dat we die scholen moeten aanspreken hierop. En zeggen: hé, hey, we moeten, jou, moeten leerlingen juist stimuleren. om voor een 18 levensjaar al startkwalificatie te Hoe? hebben. Dat doe je door euh, bezig te zijn met dat stipje aan de horizon... dat nu nog zo ver weg is. Die leerlingen zitten op school en denken... oké, okay, ik moet nog heel erg lang voor de startkwalificatie werken... maar ik wil er iets mee. Wat ga je dan doen? Je gaat die leerlingen stimuleren. Goed. Dat doe je door het dichterbij te brengen. Door te zeggen, oké, okay, je hebt straks je startkwalificatie... maar wat kan je daar nou eigenlijk mee? Op die manier motiveer je die mensen. Eigenlijk zie door... je dat de onderwijzers hun werk niet goed doen op dit moment. Nou, het kan beter. Het kan beter en op da die manier stimuleer bij. je ze. En al deze dingen om leerlingen te motiveren... Dat dat ben ik allemaal voor. Het enige wat je ziet is dat er nu leerlingen van 18 zijn, die op een gegeven moment uh, vertrekken en dat scholen de andere kant op kijken. En op deze manier kunnen wij als gemeente ook scholen dwingen om te zorgen kijk wat er aan de hand is, waar, waarom leerlingen niet meer gemotiveerd zijn. Ja, daar ben ik zijn. absoluut mee En dat betekent eens. dat als het is omdat er geen stages zijn dat je er wat aan doet. Als het is omdat de kwaliteit van de opleiding niet is, dat je scholen kan zeggen, er is iets mis met de kwaliteit van je opleiding, Klopt. Er wat, zoveel leerlingen Maar wat, wat ik nu van u hoor, is dat u dus kin, uh, scholieren de dupe maakt van het wanbeleid het van een tegendeel. school. Het en tegendeel. daar zijn wij het niet het mee, mee eens. Want het is mogelijk het dat kinderen voor 18 een start het is het hebben. tegendeel. Het tegendeel is het geval... op het moment dat je leerlingen... dat gaat in Amsterdam over 1500 leerlingen... als je daarvan zegt van... jij mag gewoon uh, uitvallen... dan betekent dat dat zij niet iets anders gaan doen. Nee, die zitten thuis... En de kans dat ze later alsnog het papiertje halen... waarmee ze kans maken op de arbeidsmarkt, is ongelooflijk klein. Toch heel even, dus ik zeg, Helos, het klinkt want, want, liberaal, ja? maar ik ben liever nu streng... door kinderen boord te houden, dan dat je streng bent... op het moment dat ze bij de sociale dienst zijn... of dat ze in aanraking nou ja, komen met de politie. Annelotte, even, even tussendoor, want jij wordt eigenlijk gesteund... ook door docenten, want ook die zeggen... Eh, als zelfs op 15-jarige leeftijd leerlingen het al niet willen... Dan, dan heeft het geen nut om ze te dwingen. Dus laat ze dan maar eerst lekker wat anders doen. Gaan ze later wel tegendeel, weer... Tegendeel, dit is het argument wat precies altijd werd gebruikt... door. De als namelijk iemand niet gemotiveerd is, kan je er niks aan doen. En wat we hebben gezien, is dat we in Amsterdam erin zijn geslaagd... om het voortijdig schoolverlaten met 40% te laten afnemen. Waarom? Omdat we tegen die scholen konden zeggen... je mag ze niet laten uitvallen, want ze gaan verplicht naar school. En opeens blijkt dan leerlingen die moeilijk te motiveren zijn. Als je er vroeg bij bent en je vraagt ze... waarom ben je niet gemotiveerd? Uh, zijn er misschien een andere opleiding die je liever doet? Dat die leerlingen wel te motiveren zijn. Ja, maar een zijn, ander dat puntje wat aan de lot Allereerst wil ik u graag uh, corrigeren op het feit... dat mensen die geen diploma hebben niet kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Dit is absoluut niet het geval. Veel minder kansen En hebben. alsnog zegt u dat, dat ze scholen niet in staat zijn om leerlingen te motiveren. Dit zijn zij wel. En het gaat erom omdat zij dat voor hun 18-levensjaar doen. Waarom Back zou je Hammers. nog dat langer gaan uitstellen? Om Omdat, op het moment dat het mogelijk is die leerlingen te stimuleren voor hun 18-levensjaar. Omdat levensjaar. er 1500 leerlingen uitgevallen zijn. En 1500 leerlingen wil ik binnenboord houden. Maar kan het juridisch? Want ze zijn, zoals Anne-Loort zegt, volwassen. Ze kunnen zelf bepalen dat is de wat ze de doen. reden. Wat we hebben voorgesteld, uh, Hugo de Jonge, wethouder in Rotterdam en, en ik... hebben voorgesteld, geef ons nou de gelegenheid om een experiment te starten... om te kijken of wij die leerlingen van 18 jaar, 19 jaar binnenboord kunnen houden. En daar hebben we toestemming voor nodig van het ministerie. En met Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, zijn ja, we daar nu over in gesprek. Die is niet enthousiast. Nee, die is zeker niet enthousiast en ik weet waarom. Het is namelijk mogelijk dat je die leerlingen binnenboord houdt voor hun ja. 18 levensjaar. Ja. En dit moet je juist doen. Is, en u loopt is, achter de feiten dat, aan dat door is te niet, zeggen dat, dat, dat, dat, is dat niet waar. Uh, als ze binnenboord, dat is echt de reden waarom je het busmaker in eerste instantie er niet enthousiast over was, is een puur uh, financiële reden, dat ze zei... het kost misschien te veel per diploma. Nou, dat is een manier van denken waar ik niet van hou... want dat zijn 1500 leerlingen die anders uitvallen... en minder kansen hebben. Het gaat bouwen. weer om het geld. Ma mag ik u tot slot voor... vragen? Zit dat, er... Vindt Gaan u dat... Vindt dat... Ik het kortzichtig ja? van de minister om te zeggen... Van, we, vanwege geldgebrek zouden we Gaan dat we het niet, niet willen doen? doen. Vindt u dat er helemaal niets in die argumenten van Anne Lott zit? Of nee, toch wel iets? Integendeel. Kijk, ik zou de dingen die, die Anne Lott voorstelt... zou ik ook graag willen doen. Het en verbeteren, het beter motiveren. En dat betekent dat je zoveel mogelijk moet proberen... leerlingen te motiveren. Mm -hmm. En ik wil graag samen met het Lax bedenken over hoe we dat zouden kunnen A aan de doen. Anne-Lot, andersom. Zit er helemaal niets in de argumenten van meneer Hilhorst? Of nou, ook wat ik vind is? het heel erg fijn om te horen dat we het met elkaar eens zijn dat we leerlingen moeten motiveren om toch voor de startkwalificatie te gaan. Lax is ook voor heel erg veel diploma's. Dat is namelijk belangrijk voor een land. Maar wat wij inzien is dat het mogelijk is om voor het 18e levensjaar dat startkwalificatie binnen te halen. En dat we die mo motivatie ja. moeten doen tot die tijd. Dat ja. zij nog niet kunnen kiezen voor school. Ja. Dat zij het verplicht moeten doen. Zij zitten op school. Gebruik die, die tijd nou om je, te motiveren. laat je die leerlingen nu uitvallen en die hun eigen toekomst In de kan... De Meneer, mag hierop op wijzen dat die mensen zijn uitgevallen... doordat er nu niet goed gemotiveerd wordt voor het 18e leven? Dus en Pieter, naartoe. we gaan het hier afronden. Okay. Jullie gaan doorpraten. Pieter, heel los, als u erin slaagt anne Lord Luteman te overtuigen... dan is de minister een eitje, volgens okay. mij. Dus ik wens u daar veel sterkte bij en dank allebei dank voor dit dank debat. Gezinnen komt hij er alweer bijna aan de grote vakantie. In onze welbekende jaarlijkse rubriek. Grote vakantie, grote beproeving of grote blijdschap. hebben wij vandaag te gast Frans en Marijke. een wat wij noemen gemiddeld Radio 1-stel. Een gemiddeld Radio 1-stel voldoet aan het volgende profiel: hoger opgeleid tussen de 36 en 103 jaar oud. Het Radio 1-stel heeft gemiddeld 1,8 kinderen. Uh, even kijken, een gemiddeld Radio 1-stel is uiteraard nog bij elkaar. anders was het geen stel, en heeft een modus gevonden om elkaar te kunnen blijven verdragen. Vrouwen van het Radio 1 stel droegen tot 2010 nog vaak King Louis-jurken met laarzen... maar zijn tegenwoordig veel te herkennen aan Colbertje op een spijkerbroek... al dan niet met laaghangend kruis. Spijkerbroeken draagt de man van het Radio 1 stel gemiddeld ook veel... en in de winter corderoi en tot op zeer hoge leeftijd... draagt de Radio 1-man gimpen en in de zomer... Teenslippers. En daarmee zijn wij aanbeland bij ons thema van vandaag. De grote vakantie, grote beproeving of grote blijdschap? Uh, allereerst Frans Rijken welkom. Ja, ja dankjewel. Uh, waar Dank gaan je. jullie dankjewel. dit ja. jaar heen op de grote vakantie en waarom? Ja, nou. zal ik beginnen? Vind je dat goed, Frans? Ja, nou volgens mij ben je al begonnen. Nou, daar gaat het niet om. Ik stel een vraag. Welke vraag stelde je dan, Marijke? Ik vroeg, Frans, zal ik beginnen? Vind je dat goed? Ja, tuurlijk vind ik dat goed. Nou, het was handig geweest als je dat even had gezegd. Nu dacht ik dat je me niet hoorde. Waar heb je het nou over? Je hebt het over een half minuut geleden. Goed, Frans. En ik... we even naar ons thema van vandaag: mm -hmm. de grote vakantie. Marijke, nogmaals, waar gaan jullie heen? Nou, we zijn er nog niet helemaal uit. Kijk, ik wil graag ergens naartoe wat leuk is voor de kinderen. Want als je kinderen het naar hun zin hebben, dan hebben de ouders het ook. Ja, en He, dat, dat is... heet een uh, schoolplein -miete. Wat bedoel je daarmee, Frans? Nou, dat is wat moeders elkaar vertellen op het schoolplein. He, terwijl je volgens mij toch moet doen wat je zelf leuk vindt... en je kinderen moeten gewoon mee. Dat moest ik vroeger ook. Ja, naar IJmuiden moest Frans met zijn depressieve moeder. Nooit een probleem van gemaakt. Je wist niet beter. En kijk wat een leuk mens je ervan bent geworden, Frans. Ik hoor verder niemand lachen, maar Marijke. Ik zeg alleen dat we volgens mij het beste naar een plek kunnen gaan... waar zij het naar hun zin hebben, omdat... Ja, dat heb je net al gezegd. Maar jij gaat er toch tegenin? Dan moet ik mijn argument toch herhalen? Moet, moet. Van wie moet dat? Moet dat ook van de moeders van het schoolplein? Ik kom tenminste op het schoolplein. Ik haal de kinderen tenminste op. Dat kan jij niet zeggen. Eh, even denken hoor, misschien ben ik wel heel erg veel geld aan het verdienen... om de centjes te verdienen voor de vakantie waarbij we in een kinderparadijs... slash ouderhel slash tropisch pissenbad komen te zitten... omdat we moeten doen wat de kindjes leuk vinden. Dat Mensen ik dat even, ik wil graag met jullie ingaan op ons thema. Maar de grote vakantie, grote beproeving of grote blijdschap. Nou, daar weet ik bij ons het antwoord wel op. Namelijk, voor mij een beproeving voor haar de blijdschap. Oh, dat laat meneer weer leidzaam gebeuren. Gelukkig een keuze, een instelling, Frans. Ja, schoolpleinmythe. Dit is toevallig wat ik zelf bedacht heb. Je kan al het werk van een vakantie aan je vrouw overlaten. Je kan niet betrokken zijn. Oh. Je kan een week voor vertrek vragen: waar gaan we eigenlijk heen? En dan pas bedenken, manier. dat wil ik eigenlijk niet. Maar laat ik toch maar meegaan. Want ik heb tenslotte helemaal niet meegedacht. Maar dan is het zo makkelijk om de hele vakantie op de camping te gaan zitten. Mokker. Ik Mok nooit op. Op de camping. Nee, inderdaad. Het is eerder de hele tijd ontevredenheid uitzitten walmen. Dat is nog veel erger dan mokken. Ik doe allemaal dingen met de kinderen. Elk jaar weer. Ja, omdat het de rest van het jaar niet gebeurt. En omdat anders de hele camping denkt. Wat doet die vader weinig met zijn kinderen? Dat is mensen, toch fijn voor jou? Mensen, oh, mensen. Jij, jij ligt toch drie weken lang met je dikke reet op een opblaaskrokodil in het zwembad te niks. En maar met je borst en met je tieten naar de zwembadjongen te zwaaien. Waar heb je het nou over? Ik ben 3,5 kilo afgevallen. Maar dan kan je toch nog wel met je tieten zwaaien? Dat kon je vroeger ook. en Toen woog je bijna niks. Toen kon ik je nog gewoon optillen. Nou, dat kan nu ook nog wel, Frans. Je doet het alleen nooit meer. Nee, want dan ga ik door mijn rug. En dat gebeurt al bijna alleen als ik naar je kijk. Waar heb ik dit aan verdiend, Frans? Sorry, die was niet aardig. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, Ik zal je zo even optillen, Marijk, oké? Nou, hoeft niet hoor, Frans. Jawel, dat vind ik leuk, voor de radio. Dat zien mensen thuis toch niet? Jawel, er zijn hier webcams. Dan til ik je zo even op. Ik wil niet, Frans. Laat maar. Jezus Christus, dit is ook nooit goed hè, Nee, Frans, het is nooit goed. Sanne Wallis de Vries, Henry van Loon en Marjan Lui voor u. Dit is Radio 1. Het is half vierig, het NMS Journaal, Marjan Koekoek. De Tsjechische premier Netjas weigert af te treden... hoewel er ernstige verdenkingen bestaan tegen zijn kabinetschef. Ze werd woensdag gearresteerd. Politie en justitie beschuldigen de chef ervan... dat ze de vrouw van de premier heeft laten bespioneren. Premier Netjas is, is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De spionage zou later zijn gedekt... door de chef van de militaire geheime dienst en dienstvoorgangers.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 Verkeersinformatie van de AMB John Zuhoca. Met virus op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Er staat voor de Koentel 4 kilometer. Een stuk langer is de op de A13 naar Rotterdam. Daar staat ze een klop het en de Beck een roodreis 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam Centrum richting Gouda. Daar staat 3 kilometer, maar inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Je kunt ons zien ook thuis via de website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Dan zie je onder andere Barbara Barend. Die gaat het zo hebben over jong oranje, over handbalvrouwen. Maar eerst voor iedereen die zich wel eens afvraagt: wat doet mijn kat? Als hij in zijn eentje buiten op pad is, kwam gisteravond het antwoord. De BBC stond namelijk het eerste deel uit van The Secret Life of the Cat. Vijftig katten in één dorp werden gevolgd met gps, een camera, door wetenschappers. In een hoofdkwartier waar alles werd gemeten en geanalyseerd. Levert dat nou behalve een leuk tv-programma ook bruikbare kennis op? Daarover ga ik praten met Matthijs Schilder. Uh, Universiteit docent, medewerker van de gedragskliniek voor dieren... bij de faculteit dierengeneeskunde in Utrecht. Welkom. Waarom jij begon al te lachen. Ja. Heb, je, heb je kat? Uh, nee, want uh, ik heb altijd katten gehad. Maar uh, vorig jaar is uh, mijn laatste kat overleden. En ik heb Ach. nog geen nieuwe. En je nooit afgevraagd, als hij weg was, wat hij, hij of zij aan het doen was? Uh, nou, waar ik nu woon niet, want we hebben afgesloten tuinen. Dus ik weet wel een beetje waar die is. En hij, hm. hij, ik weet wel dat hij heel veel bij andere mensen naar binnen ging. Want dat hoorde ik altijd van iedereen. Hm. Um, ja, ik, heb me eigenlijk niet, ik denk dat hij aan het muizen vangen was. En hij ving heel veel vogels en andere dieren. Dus ja. dat weet ik wel. Maar... Dat, want dat is wat katten doen. schilderen. u hebt zelf ook katten trouwens. Ik heb twee katten thuis. Ja, u weet wel wat ze doen als ze weg zijn? Ik weet wat ze doen als ze kunnen naar zijn. Dus, dus ik weet, weet wat ze doen. Ze, ja, ze blijven gewoon binnen. Ja. Gisteren, ja. The Secret Life of the Cat ja. van de BBC. U hebt gekeken. Ik heb gekeken, ja. Uh, dan kunt u even uitleggen wat, hoe zit het programma in elkaar? Het is, een, het is een op zich een heel boeiend programma waarbij men gekeken heeft naar de camerabeelden die de kat maakt. En dat levert op zich niet zo'n geweldige beelden op. En die camera die bungelt hier ergens onder en die strot van die kat. Dus die beelden flabberen op en neer en zo. Ja. Dus daar is weinig van te zien. Ze hebben daarnaast wel andere mooie beelden gemaakt. Maar uh, het interessante zit hem eigenlijk in een paar, een paar van die dingen. Het eerste is dat als je kijkt naar hoe die katten het terrein gebruiken. Dan blijkt dat er wel overlappen is tussen verschillende buurkatten. Want, want je ziet niet alleen dat cameraatje hangt erom... maar zij kunnen op een scherm ook de al die katten precies, volgen. die katten volgen. Ze kunnen heel precies ook uh, per hele korte tijd in het zien... wat die beesten doen en waar ze dan zijn. Maar wat is nou en... zo ontzettend, want daar ben ik natuurlijk benieuwd naar... opvallend of wat we helemaal niet verwachten van katten wat ze doen... Dat staat echt niet in het programma. Want als je de ah. liter, literatuur kent, en die ken ik natuurlijk wel. Ja. Komt er eigenlijk heel weinig, komt er weinig nieuws uit. Hm. Maar een aantal dingen die we al vermoeden zijn bevestigd. Zoals? Zeg maar. Nou, een van de dingen, dat heet timesharing. Timesharing? Kat A mag s'morgens in de tuin en kat B doet als middags. Oh ja? En daarmee ja. vermijd je conflicten als kat. Het idee was al. Bekend, maar nu is het dus inderdaad aangetoond. Dat, er in aangetoond dat het inderdaad zo functioneert. Maar is dat dan niet een open deur? Of? Nee, dat is geen open nee? deur. Want daarmee voorkomen die dieren toch dat een aantal belangrijke conflicten. Mm -hmm kat katten zijn aan de ene kant hele kwetsbare beesten... met die grote oren en die grote ogen, maar ook ja. zeer zwaar gewapend. En als jij een conflict zou krijgen over een territorium... of over een, een, een leuke poes of een weet ik, muis of zo... dan kan je er beter uit de weg gaan. Ja, ja wat dat betreft kunnen we veel wat, van katten ja, leren blijkbaar, ja, uh, als nou, mensen. Ja, ja, in die zin wel. Ja. Maar nou zag ik gisteren een kat, die ging ook een tuin van een andere kat in... maar volgens mij op een gegeven moment werd het beeld helemaal wazig... omdat ze vreselijk met elkaar begonnen te vechten. Ja, dat gebeurt natuurlijk. En dat zou meestal Die, die was vergeten in dat hij een timesharing moest doen. Nou, <laughs> er zijn de blijvende concurrentie. En het kan best wel zo zijn dat een dier probeert een stukje terrein erbij te krijgen... dan wel voer uit iemand anders naar huis te jatten. Want dat is een kat in. altijd. Ja? Precies. Ja, ja. En niet elke kat is daarmee eens, niet elke eigenaar trouwens ook. Nee. Dat kost een hoop geld namelijk als je het zo ontdekt... dat ja. jouw bakjes willen door bubbekaten die naar binnen struinen. Maar, uh, maar de katten proberen het uiteraard, het is makkelijk voer. En veel en... tijd besteden aan het vangen van muizen, vogels... Ja, en daar zat ook iets aardigs in het programma. De Bradshaw, John Bradshaw, de wetenschapper heeft laten zien... dat er niet zo bar veel prooi werd gevangen. Ah. Maar ja. ik heb hier een ander artikel voor me liggen uit Amerika van 2012, 13. Ja. En daaruit blijkt... Dat maar 23% van de gevangen prooien wordt uh, gebracht naar de eigenaren. Dus dat is waarschijnlijk een onderschatting. wat daar gisteravond is getoond. wat er werkelijk wordt gevangen. Ondanks al die camera's en ondanks al die wetenschappers. Die u, dat hebben ze misschien toch verkeerd gezien? Ik denk dat ze dat ook niet goed hebben kunnen zien. Want nogmaals, als, als er een muis voor je snuit bungelt. in je bek en die camera bungelt er ook, wat zie je dan nog? Ja, bij mij kwam die kat altijd uh, juist uh, dat terugbrengen. Ja, die kat komt weer ja. terugbrengen, inderdaad. En het idee daarachter is ook niet heel erg duidelijk. Maar het overheersende idee is dat een kat surplus dus prooi begraven. Want als je prooi hebt gevangen, is dat mogelijk handig voor morgen. Om later op te eten. Op uur. Op maar het is toch een soort trots? Bij mij kwam je hele duiven, zoals ik keer een rat. En van alles kwam je dan mijn slaapkamer inbrengen. Fijn. Ja, dat ja. is heel fijn. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat, dat de mens met de kat een soort groep vormt. Zeg maar. ja. En dat hij daar dus die prooi heen brengt. Dan hoef je er niet zo ver te zoeken om het te begraven. dan kan de ander er ook nog van eten. Maar oh, is het niet zo kan... dat als al die etersbakjes niet alleen thuis... maar ook bij de buren overal klaarstaan... dat die kat helemaal geen behoefte meer hebben om al die... Het is veel, veel meer werk om zo'n muis te vangen. Oh, nee, nee, nee, dat zit anders. Um, heel veel gedrag van de consequenties laten optreden. Denk aan seks, denk aan jagen. Ja? Is zelfbelonend. Daarom doe je het ook namelijk. Het is gewoon leuk. Dus Katten, dus te katten die vol met kittekat zitten, wiskat, of al die merken zitten. die gaan toch jagen. Want oh, ja? het is zelfbelonend gedrag. En daarom is het ook zo makkelijk om met een speeltje. En maar waarmee worden ze dan beloond? Dat is iets van. In, nee, nee, nee. nee. nee. Ah, ja, dat is een stukje beloning. Maar het is zelfbelonend. Dus als je iets doet. dan geven de hersenen zelf het beloningscentrum in de hersenen. geven zelf signalen van. dit is leuk, hier moet ik mee doorgaan. Ah. Oh. En de functie ervan is. Hoe weet u als dat? jij jaagt. De functie ervan is, als je jaagt en je vangt een tijdje niets... en je zou stoppen omdat het niet leuk is, dan gaat het fout. Dus je moet, het moet leuk zijn, zodat je zo lang doorgaat tot je iets vangt... en dan komt de... Echte beloning, zullen maar zeggen. Ja. Maar kan je dat meten dan, dat ze het leuk vinden? Ja, ja, dat is te meten, inderdaad. En je kunt ook stofjes inspuiten die het stimuleren... en stofjes inspuiten die het blokkeren. En daardoor weten we dus dat in de beloningscentra... weer de sturing van gedrag zo'n belangrijke rol speelt. En ook met dit soort gedrag. Zijn er voor u als, als, als kenner uh, en, en wetenschapper eigenlijk op dit gebied... nou, uh, u zei al, in deze aflevering uh, was er niet zoveel nieuws te zien. Er komt er nog geen vanavond, hè? Ja, ik hoop wat, dat waar, daar... Waar hoopt u op? Nou, ik hoop dat daar wat meer te zien is over wat die katten doen met elkaar doen... Uh, uh, uh, buiten het sociale gedrag... En hoe die conflicten nou precies verlopen, want daar zijn wel beschrijvingen van, maar echt goed systematisch onderzoek is daar eigenlijk niet van. Want dus dat... daar ben ik nieuwsgierig naar. Maar ja, goed, dat het, ze vechten je... met elkaar, nou ja. of ze vrijen met elkaar. Het, het, het zijn mensen. Het is iets ingewikkelder. Maar oh ja. ook, ook, bij, ook bij dieren heb je conflictbeheersing en conflictmanagement. En dat is interessant <lacht> om te zien. Hoe, ze, hoe doen ze dat nou? Hoe, hoe slagen ze erin bepaalde conflicten te vermijden, escalatie te vermijden, et cetera? Ja. Barbara, je ja, nee, moet eerder ik... dat je lachen in Ja, ik moet een beetje lachen, ik moet. Ja, nou ja, dat, ja, gewoon. Ik moet er mee. Dat heb jij het feit ook dat, wel. Dat volwassen mensen zich zo serieus met dit onderwerp bezighouden. Nou ja, goed dat we daar zo lang met z'n allen over praten. Dat vind ik wel grappig. Dat we daar zo lang over hebben. Over de katten. Maar Wat levert het ik... ons op, eigenlijk als we deze kennis? Kennis en begrip van, van het dier. En dat zal hopelijk bijdragen aan het op een betere manier huisvesten van die dieren. Ik denk alleen maar even aan het feit dat zoveel mensen graag een kat hebben en graag een tweede erbij voor de gezelligheid. Nou, dat werkt heel vaak niet. En als je nou kunt begrijpen Want? waarom dat niet werkt... Oh, katten zijn hele sterke persoonlijkheden. Bovendien zijn ze territoriaal en ze wel af van solitaire beesten. Mm -hmm. Dus lang niet alle katten zijn sociaal. Ik heb beter één kat dan twee. Uh, in een aantal dan. gevallen kan ik beter één kat hebben dan twee. Maar goed, ik heb er altijd twee gehad en het gaat ook soms heel erg goed. Maar en huisvesting, moet, moet je ze wel, zoals u doet, dus gewoon binnen houden dan? Ik heb ze niet, onder, dus heb ik een plat dakwaas op kunnen hebben. Oh, dat, wel. Binnen dat ja. hand, Of dat kan, hangt sterk af van de voorgeschiedenis. Een dier is een normen en die normen worden gevormd. Nou ja, als hij geboren wordt, heeft hij nog geen voorgeschiedenis. Je kan hem toch meteen nee, nee, buiten de nee. nee, nee. Neerzetten. Je hebt, hebt natuurlijk medegeneesbepaalde mede oh. normen, maar ook omgevingsbepaalde normen. Die worden bijgestuurd door de omgeving, yeah. et cetera. En als een dier dus opgroeit op een fletje, dan is een fletje normaal tussen aanhalingstekens yeah. en dan kan hij makkelijk naar een andere flat. Maar als hij buiten op een boerderij opgroeit en dan moet hij naar een flat. dan heeft hij een probleem, althans de eerste tijd. Maar moet je eigenlijk vooral, want ze liepen nogal wat in die aflevering gisteren die ik ja. ook zag. Moet je eigenlijk vooral grote huizen hebben dan? Of heel veel uh, grond in, in de omgeving? Nee, gecompartimenteerde huis. Dus dat wil zeggen, als dit, de, deze ruimte hier één huiskamer zou ja. zijn. Die kat zit op die tafel, die, die kan die alles zien. Dat is niet interessant. Okay. Maar als je hier vijf kleine kamertjes van zo maakt met vijf met deuren erin. Dan moet die dus rondlopen om de zaak te bekijken toch Barbara vanavond, The Secret Life of the Cat. Ja nee, ik ga nu zeker kijken. Om tien uur, BBC 2. Ja. En, uh, ik wil toch wel eens weten wat het door het hoofd van mijn katten, katten al die jaren heen ging. En wat ze inderdaad nou aan het doen waren al die avonden. Je zal nog meer verbaasd dan als je ziet wat ze maar daar allemaal Maar wij kasteren ze allemaal al zo vroeg. Dat, vind ik, dat Die katten? Hebben... Ja, tenminste, ik deed dat wel dus. Ja. dus dan heb je volgens mij een beetje toch een... Nou ja, een... Dat beïnvloedt ook het geval. Ja, dat is niet ja, echt. Ja, een heel het eerlijk het beeld dan. Ja, ja. Ben nou, bent, u daar, bent u daar wel voor? Ja, bent voor castratie. Als je dat maar niet doet, dan krijg je nog veel meer katten. Toch wel. Een ja, soort van, het bent u voor ja. abortus ja. of niet? Bent u voor castratie bij katten? Ja hoor. Matthijs Schilder uh, gaat zeker kijken vanavond. En uh, u bent dus in ieder geval geïnformeerd voor het geval u een kat hebt. En ook benieuwd bent naar het geheime leven van uw kat vanavond bij de BBC. Zo direct gaan we het over sport hebben, Barbara. Ook net zo uitgebreid. Nee, ja, dus, Ik ook heel veel mensen altijd onzin nee, daarom, om daar heel lang over te kunnen praten. kunnen mensen die misschien net zo hard om lagen. Hoogte- en dieptepunten van Barbara Barend. Maar eerst weer een hoogtepunt uh, in muzikale zin van Hadewieg Minis.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 Spread your soul, spread your skin, spread your everything, 'cause I wanna come in. Fight you, Hardwig Minis. En naast Barbara ook nog steeds Martijn Schilder van de faculteit dierengeneeskunde in Utrecht. Naast dierenliefhebber ook sportliefhebber? Nee, helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Nee, dus u gaat nu een beetje mij uh, met open mond staan aangrappen. Maar aangrapen. ik begrijp wel waarom mensen achter, als een gek achter een bal aan rennen. Ja? Dat begrijpt u wel? Natuurlijk. Het interne beloningssysteem speelt er weer. een rol. Ah. Van, ja, ja, maar dus met die katten kan je toch ook wel gewoon met mensen vergelijken? Dan. Natuurlijk. Ja, dus het gaat ja, allemaal, eh, allemaal hersenen Als je die vergelijking doortrekt gaat het dus niet om de doelpunten. Maar gewoon om het rennen. Het doelpunt is dus wel een extra beloning. Ja, ja. oh, okay. Al die joggers en zo, die moet op gang komen. Als het één keer doen, dan blijft dat gaan. En dat komt ook door die beloningssysteem die veranderen. qua ja. Niet De sterke zegt altijd, die rennen naar hun dood toe. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Ja, Barbara, uh, nou, wij beginnen met... We beginnen met de toppen. Oké. Okay. Tops, tops. Toppen, whatever. Um, heleboel tops vorige weekend, vooral. Golfer Joost Luiten, de tweede grote zegen op de Europese Tour in Oostenrijk. Gaat hartstikke goed. Eindelijk weer een keer een boksmedaille. na twintig jaar. Bij de mannen dan wel, hè? De vrouwen die winnen wel vaker wat. Maar bij de mannen. Voor het eerst sinds twintig jaar een zilveren medaille op het EK. En dat is knap, want dat is een van die sporten die helemaal niet meer uh, geld krijgt van NOC en SF. Jeffrey Hellings, daar zijn we altijd heel goed in, in motocrossen. Jaar in, jaar uit. Nou, die is weer op weg. Naar een wereldkampioenschap. Hij heeft vorig weekend de grote prijs van Frankrijk gewonnen. Die breken ook van alles en nog oh. wat. Uh, yeah. En twee weken later dan, uh, zitten ze gewoon weer op een, een motor. Dat is echt ongelooflijk. En Bauke Mollema. Uh, die is een tweede... Um uh, etappenzegen als prof behaalde. Vorige week waren bergetappen in de ronde van Zwitserland. Dus dat waren eigenlijk allemaal tops. En die heb ik dan op drie staan. Want ik moest er een paar verpakken. Hm. Dan is mijn tweede top, uh, Jong Oranje... wat in de halve finale staat uh, op het EK in Israël. In een hele sterke pool. Dat moeten top, we. top, hè, is dat? Ja, ja, ik heb eerst een top... Oh, maar ze, komen, er nog meer. ze komen ook oh, okay. in mijn flop. Nee, nee, het is top. Als je de ja. pool bekijkt... is het gewoon hartstikke knap dat ze daar tweede zijn geworden. Duitsland, Rusland, Spanje, Nederland. Het is dus gewoon een sterke pool. hebben ze goed gedaan. Maar, ja, het gaat over voetbal, met HESG, ja, dat, sorry. EK in Israël, voetbal, Jong Oranje. Ja, ja, ja. Ja, je gaat er dan vanuit als je Jong Oranje zegt dat iedereen weet. Dat is ook een beetje raar. Maar goed, ik ben beroepsgedeformeerd. Maar wat ik de grootste stunt van allemaal vond... waren de handbalvrouwen. Want die hebben zich geplaatst voor het WK door Rusland te Verslaan. En dan ga ik even vertellen... de Russinnen hebben de afgelopen, van de afgelopen vier WK's er drie gewonnen. Dat is een absoluut topland. En die meiden, ik ken ze een beetje... die hebben enorm veel vertrouwen. Dat hadden ze al in het thuisduel. Het was een play-off-duel. Je de Nederlandse meiden? Nederlandse meiden, ja. Ja. In het thuisduel hadden ze met maar één punt verschil verloren. En ze werden afgeschreven. In de NRC stond een maatje te klein. En nog lang niet aan toe. En niemand geloofde er eigenlijk in. Dat heeft ze ook gestoord. Ze gingen naar het Hol van Leeuw. Naar Rusland toe. En ze hebben daar met maar liefst 33-21 gewonnen. Tegen zo'n grote tegenstander. Dan heb je ze dus... Volledig kapot gemaakt. Gespeeld. Begrijp je dat bij de katten? Als dan één kat en een andere oh ja. kat helemaal afmaakt dat er niets meer van over is pootjes in de lucht, kan helemaal niets meer. Nou, dat is dus gebeurd in <laughs> Rusland. En dat is echt eh, ongelooflijk. Ja, wat dan ook ongelooflijk is, dat we dat niet op tv zien. Wel nee. op pagina 101 van Teletext. Maar het is een geweldige sport. Maar ja, al die uh, dingen die je net noemt, hè, die hebben weinig aandacht gekregen. Ja, dat eigenlijk. krijgt inderdaad ja. weinig aandacht. Uh, maar de handbouwvrouw is gewoon heel erg knap. En het zijn dames met een missie die heel graag naar Rio willen, naar de Olympische Spelen. Die nog steeds een sponsor zoeken, dus dat ga ik toch maar eens hier weer reclame voor ze maken. Steun deze vrouw. Het zijn ook nog beeldschone vrouwen Ze staan naakt in deze editie van Helden. Dus het zijn ook nog hele leuke dames. Ja, dat is ook heel relevant. Maar en, en ze hebben zich ook geplaatst voor de WK hiermee, toch? Ja, of ze niet? hebben zich geplaatst voor de WK. En dat is gewoon een ontzettend knap. hartstikke ja. chapeau voor okay. de meiden. Ja. Um, naakt, waarom staan ze eigenlijk naakt? Ik bedoel... Nou, we hebben een body-issue deze editie. Oh. Dus iedereen... Zij staan niet als enige naakt. Dus we hebben ook bijvoorbeeld Daily Blind... van Jong Oranje Voetbal. En, <laughs> Zat die ook naakt? Ja, Leroy Ver. Mijn uh, hemel. Ja, maar naakt, wel esthetisch naakt. Hè? Dus je ziet, nee, je ziet geen piemels. Ja. En, oh. en, nee. Nee, nee, nee. En, en, Vanzelf, saai naakt. Nee, niet saai naakt. Oh. Nou, maar kijk, het is nu radio. Ik zou zeggen kopen. Nee. Ja. nee verre, We hebben genoeg reclamevelden. We gaan door. Van saai. We gaan door. Dan uh, vond ik flop nummer drie is dat uh, Snijder op de bank zat uh, bij de Interland uh, tegen China en ik zal uitleggen waarom. Um, Snijders is in potentie met Robin van Persie en Arjen Robben... zijn zij de beste spelers van Oranje. En eigenlijk heeft hij sinds Zuid-Afrika nooit meer echt fit geweest. En als je zo goed kan voetballen, met twee benen kan voetballen... zo makkelijk... Maar je slaagt er maar niet in om wat voor een reden dan ook om fit te zijn... en om zelfs Louis van Gaal, die je een jaar geleden nog tot leider en aanvoerder bombardeert... om die te overtuigen dat je op de bank moet beginnen, dan vind ik dat een flop. En ik hoop dat dit een wake-up call is voor Wesley Sneijder. Een flop voor Wesley? Een ja, flop voor ja, ja, Wesley. Okay. Ja, dat Van Gaal deze beslissing heeft moeten nemen. Uh -huh. Want wat ik zeg, een jaar bij zijn aanstelling was Van Gaal... maakte hem nog tot aanvoerder ja. grote leider. Ja. Een flop dat uh, deze jongen uh, niet fit is geweest, nog steeds niet. Fit was en ik hoop van harte dat dit een wake-up call voor hem is geweest, want hij kan zo fantastisch voetballen. Nou, lijkt er wel op, hè? Dat zagen we ook toen hij erin kwam. Ja, oké, okay, maar dat was weer één helft. Laten we nu hopen dat, we, dat Wesley gewoon weer fit wordt. Ja, ik moet even uitleggen, want uh, ze speelde tegen hij niet de gewoon Chinezen. Een virus? Of zo? Een virus? Nou, dat, dat, nou ja, daar heb ik nog niks van gehoord. Dat, weet ik niet, dat hij maar... daar een minder conditie heeft. Ja, wie ja, weet. Nee, maar, maar ze voetbalde tegen de Chinezen en hij, hij mocht er later wel even in, mocht hij meedoen, meespelen. Een Weergeloze goal. En toen maakte hij met een hakje een ja, prachtig doelpunt. Heel <laughs> erg. Gretig. Ik heb het gelezen zelfs. Ja. Dus, dus blijkbaar zou je misschien kunnen concluderen... werkt die tactiek van Vergaal om hem ja, te maken? Ja, maar dit werkt natuurlijk niet eenmalig. Want ik bedoel, ik, ik, ik kan, of hij het nou een virus heeft, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar hij moet natuurlijk nu gewoon weer een jaar lang gaan voetballen. Als dus je bijvoorbeeld naar Robben en Van Persie kijkt... die die, die wedstrijd achter wedstrijd... Robben daar gelaten, die heeft gewoon hele vervelende gekke blessures. Maar mm. die is niet fit omdat hij misschien een kilootje te veel weegt. Of wat dan ook. In ieder geval Wesley Sneijder... Fantastische voetballer. Hij moet gewoon nu zich helemaal op voetbal concentreren. Jolante lekker goed pasta voor hem maken. Met z'n allen met z'n tweeën. Vroeg naar bed. En keihard ervoor gaan. Want we hebben hem nodig volgend jaar. Dan een flop daarna. Diezelfde Bauke Mollema die ik net noemde. Die zo fantastisch. Die, toer, die etappe won. Um, die mocht bij de laatste klim... mag je geen drinken meer aannemen. Want daar staat een tijdstraf op. Maar zijn ploegleider Jan Boven zei. Gewoon doen. Dat zien ze niet. Die tijdstraf is maar liefst 20 seconden. Bam. Camera er natuurlijk op. Dus hij kreeg een tijdstraf van 20 seconden... Ja. Waar het om secondes gaat, vind ik dat ongelooflijk dat je als ploegleider zegt. neem maar gewoon lekker dat drinken. Goed, dat vond ik echt een enorme flop. Ze snappen het, dat? Ik, ik snap het. Ja, vast. die snap je regels, wel? Ja, ja, ja, ja, dat is net, toch wel? Dat ja. zijn dan de regels: dat je niet meer mag drinken. Ja, en dan uh, geef je die kat, terwijl die eigenlijk nog één rondje moet rennen. Ja. toch nog een beetje Heel melk don. en dat mag dan niet. Ja. Maar melk mag je volgens mij je kat ook niet geven. Maar goed. Is dat zo? Nee. is niet goed hoor? Nee, is niet goed. Kunnen we even tussendoor Ja. Ik heb me goed in mijn kat verdiept. Maar even die balken... Want dat is natuurlijk inderdaad nee, dat is heel raar dat, dat, dat, dat hij zegt... doe het maar, want ja. het kost hem dus tijd. Overigens, want, want hij, hij rijdt dus goed... en hij ja. won. Wat, wat, wat verwacht je van, van hem? Nou, het is vandaag ook weer heel belangrijk. Hij heeft de dag daarna wel weer tijd verloren. Uh, maar ja, goed. Dat, dit, waar ik naartoe wilde is dat dat ongelofelijke dingen zijn als het ja. om seconden gaat. En als het om podiumplekken gaat... waar het vaak om seconden gaat... kan je dat het, het is hele... bijna de, Net als de verkeerde uh, baan, schaatsbaan aanwijzen. Ja, dat was nog iets erger toen... met ja, Gerard nee. Kempker. Ja, maar ja, okay. maar dit zijn, oh ja, zijn onvergeeflijke blunders. Ja. Nou ja, en dan vond ik toch wel flop nummer één. Uh, Jong Oranje tegen uh, Spanje, dat zij met het B-team speelden. Uh, volgens mij heeft Louis van Gaal bijna zijn hele selectie meegegeven aan Corpot in Israël. om ervaring op te doen. Dan speel je tegen Jong Spanje, wat een fantastisch team is. Kruif uh, zegt altijd: je kan, uh, een, een vol stadion kan je niet nabootsen. Spanning kan je niet nabootsen. Camera's die ergens opstaan, kan je niet nabootsen. Dan kan je lekker in de eredivisie voetballen, wat dan ook. Maar een echte wedstrijd waar het om gaat, tegen Spanje, voor een EK. Tegen een goed elftal, dat zijn wedstrijden waar je ervaring op doet. En van Gaal wil met een heel jong elftal uh, volgend jaar naar het WK. Ja, en dan schets mij verbazing dat Corpot in eigenlijk een voorbereidingstoernooi op een WK. Want wie weet nou nog over twintig jaar wie er met Jong Oranje hebben gespeeld die in Israël ooit kampioen werden. Dat weet niemand. Maar als je volgend jaar wereldkampioen wordt, dat weet iedereen. Dus het is eigenlijk gewoon een opleidingstoernooi. Maar nee, Corpot wil winnen. En die stelt dan zijn B-team op, want dan kan zijn A-team uitrusten. Maar nu heb ik ook nog begrepen... Want ze dat... hadden zich al gekwalificeerd ja. voor het vervolg. Ja. Dus het is niet nodig dat ik mijn nee. beste team Maar dan mis je dus die ervaring tegen een team als Spanje... waarvan de groten altijd zeggen, je moet dat een keer meegemaakt hebben. En dan, uh, dan kan je daar beter mee omgaan. Um, maar hij zegt, doordat ik dit doe, uh, heb ik die, ja. die betere spelers rust gegund. En uh, ja. vergroot ik de kans dat we uiteindelijk winnen. Ja, en het vreemde is ook nog dat hij heeft dit op advies gedaan... van de inspanningsfysioloog. Ja, dat heb je al bij het voetbal. Dat zijn inspanningsfysiologen. Dat kan je misschien ook wel bij de katten doen. Dat die gaan meten hoe ver ze moeten rennen... en wanneer ze een beetje gas terug moeten nemen. Dat doen ze. En die inspanningsfysioloog, ik struikel ja. over het woord... die komt weer uit de koker van Van Gaal. Dus dan zijn er ook weer mensen die zeggen... Ja, ja Van Gaal heeft gezegd dat die team moest winnen. Ik ben het kwijt. Ik vind het heel vreemd. Ik denk dat je dus zo'n toernooi moet gebruiken. Van Gaal om... was er niet blij mee, toch? Of wel? Ja, ik zou zeggen dat hij er niet blij mee was. Maar als zijn inspanningsfysioloog het adviseert... dan ben ik een beetje het spoorbijster. Maar ik denk dat Van Gaal hier ook van baalt. Hij heeft zijn jongens allemaal gestuurd om ervaring op te doen. Maar goed. Het... Maar is het is, is is niet een voorbeeld van, van uh, dat er nu te veel theorie en wetenschap... een rol gaat spelen in de sport? Um, Je moet de jongens gewoon de beste kiezen en lekker laten voetballen. Ja, en dat nou ja, ik zou zeggen met die jonge jongens ja. Dat zou ik op dat moment wel zeggen. En ook dit is weer een opleidingstoernooi. Dus uh, als ze dan een beetje moe zijn in die halve finale. Uiteindelijk, nogmaals, gaat het erom dat van gauw volgend jaar. met het Nederlands elftal wereldkampioen ja. wordt. En uh, wij zijn ook het enige land wat het EK zo belangrijk vindt. Hè, die, voor jong Oranje. Als dat het doel is, dan moet je toch gewoon de beste jongens kiezen. en die zoveel mogelijk ervaring op laten. Ja, je moet het ja. anders doen. Als ze in een winning moet zijn, moet je ze verder laten winnen. Ja, dat is ook nog wat. Hè. Ja? Dat heeft natuurlijk Want Van Basten ook gedaan. Dat zijn fysiologische op het EK. effecten van winnen. Zijn fysiologische okay. effecten van verliezen. Hè? Ah, nou ja verder gedrag hebben die hun uitwerken. Ja, nou ja, dus dat dan ook nog ook eens. Dus, dus doordat ze nu verloren hebben, zegt u... verkleinen ze de kans dat, dat, dat zo, ze uiteindelijk... het toernooi winnen? Ja, win weet je wel ja. dat je in, de, in die winning mood... in, in, die, in die flow, zoals ze het tegenwoordig noemen... daar zijn ze dan een beetje uit. Dus dat was eigenlijk mijn uh, grootste flop. En dan hebben we nog een uh, klein nieuwtje. Het is inmiddels bekend dat Lens met Dynamo Kiev... aan het spreken is. Maar Dick Advocaat is ook in gesprek met CSKA Moskou. Die wil hem heel graag als trainer hebben. Nou, Dick houdt wel uh, van Rusland. gaat weer Rusland, terug naar de Russen. Dus dat zou... Zomaar kunnen. Hij heeft goede ervaringen, vooral met honoraria, daar. Dat denk ik <lacht> ook, ja. Ja. ja. Ze zijn daar heel goed voor. Hem. Nou, dan wensen we hem daar heel veel succes. Dank voor dit nieuws, Barbara Baron. En dank ook Matthijs Schilder voor uh, de uiteenzetting over het Secret Life van uw kat. U kunt vanavond uh, zien wat uw kat doet als u niet kijkt bij de BBC. Zinu. Allebei dank, zodra ik meer in vrijdagmiddag live. Onder andere Bert Brussen. Uh, en nog veel meer, dus blijf luisteren. Kunst en cultuur. Gemeengoed. Avro. Voor 90 jaar Avro, ga naar gemeengoed.nl. Het is een achtbaan van gevoelens. Dus de Wilders die moeten we even uit die commissie manoeuvreren, zodat hij vooral niet in beeld komt. Fritte Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, legt toch zijn functie neer. De storm die werd zo groot. Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. Partie! Wat bedoelt u daarmee? We zullen verzet tonen, zegt hij. Met andere woorden, wij blijven hier.